Zonder Angst of Haat door Alain Frank. Dus, uh, hier hebben ze hem verbonden. Ja, inspecteur. Daar, naast die schutting. Achter die op Een paar kinderen hebben we het eerst gezien gisterochtend. Ja, ze zijn meteen naar het bureau gekomen om ons te waarschuwen. toch begrijpt. Lijk.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 Strafregister. Nou, nou, nee, nee dat dan weer niet. Man. Had hij een, een goede naam, he. dronk veel. Vocht nogal, hou weer wel. Waar uh, werkte die? Op de cementfabriek. Nou ja, net als iedereen hier in de buurt, he. was opgeman. Volgens het politiereport is zaterdagavond tussen 8 en 10 uur vermoord. Gewurgd. Op zijn gezicht diverse boetafstortingen. Bedoelt u, smalle slagen? Ja. Zeker weer eens gevochten. Ja. De politiearts heeft vastgesteld dat hij roken. Ja, graag. Ja. Ja. Dank u wel. De politiearts heeft vastgesteld dat die slagen zijn toegebracht op het moment van de moord. Op enkele seconden daarvoor. Als hij gevochten heeft, was dat met zijn moordenaar. Hij schijnt trouwens ook dronken te zijn geweest. Ja, dat verbaast me niks, inspecteur. Zaterdag. staat er. Aan het eind van de maand wordt er uitbetaald op de cementfabriek. Hè? Oh ja, weet u dat zijn portefeuille verdwenen is? Ik heb het rapport gezien. Die is dus nog steeds niet teruggevonden. Nee, inspecteur. Hè? Ja, we hebben het overal gezocht. Hm. Ja, het motief kan dus diefstal geweest zijn. Heeft u gisteren mocht hier nog sporen van een borsteling gevonden of voetafdrukken of zo? Nee, inspecteur. Nou ja, het had de hele nacht geregend, hè? De grond was deur en deur nat. Nou ja, en trouwens, die jongens hadden al overal geloven. Jammer. Waarom? Ik vraag me af of hij wel hier is vermoord. Maar hij is hier toch gevonden? Ja, maar dat zegt niks. Het is heel goed mogelijk dat die moord ergens anders is gepleegd. En dat de moordenaar het lichaam toen hierin heeft gesleept... ...in de hoop dat het lijkt pas na een paar dagen ontdekt zou worden. Denkt u dat werkelijk, inspecteur? Blijkt me erg ingewikkeld. Dus u gelooft dat hij hier vermoord is? Hm, best mogelijk. Maar leg me dan eens uit wat hij hier op dat geladen stuk grond kon doen. Ja, hij ging natuurlijk naar huis. Zit u die huisjes daar aan de overkant? Nou, daar woont niet. Als hij uit de deur kwam, dan, dan ging hij altijd hier langs. He, de, de, de kortste weg voor hem. Ja. Maar nou, misschien hebt u gelijk, komen maar later wel achter. Nou, laten we nou dat warmte weer eens opzoeken. Ik ben verkleumd tot op mijn botten, zeg. Ja, ja, warm is anders. Bent u hier voor het eerst, inspecteur? Ja, ik vervang een collega die ziek geworden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 Ja, cementstof is zo fijn. Je drinkt overal doorheen. natuurlijk. Ik hoop dat het onderzoek niet te lang zal duren. Heb je een vrouw wondervra. De routinevragen toen ik het er gisterochtend ging vertellen. Maar ik uh, wilde het aan u overlaten. Goed. Ga ik hem alleen maar eens opzoeken. U dat ik, uh, wilt u dat ik meega? Nee, nee. Nee, hoeft niet. Ik kom alweer weer naar het bureau. Weet u waar ze woont? Hm? Het laatste huis voor de grote weg daar aan uw rechterhand. Naast die garage, kan hij missen. Ben jij, Chuck? Wacht even, ik doe open. Oh. Dag, mevrouw. Politie, inspecteur Theancourt. Komt u binnen, inspecteur? Als weet dat dat u kwam, had ik het hier wat opgeruimd. Wacht even, ik, ik, ik zal de tafel leegmaken. Ach nee, nee, laat u maar, dat geeft echt niks. Ja, meneer Gommel. Gaat u toch zitten, inspecteur. Ja. Huh? Werkt u, mevrouw Guillaume? Ik moet wel.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 Denkt u dat hij me eruit zal zetten, inspecteur? Nou, oh, dat zal zo vaak niet lopen. Ik zou wel eens met hem praten. Wat ook ik hierom? Gaat u zitten, inspecteur. U wilt zeker wel een kleine hartverstijking? Nee, dank u. Nee, ja, werkelijk niet. In deze tijd doet de mens dat echt goed. Ahem. <totstuken> Uw. Uh, u hebt meneer Guillaume gekend? Helaas wel. Waarom helaas? Waarom? Omdat hij me nog zes maanden huurschuldig schuldig is. Zeshonderd francs. Nee, Inspecteur, het is geen groot verlies voor de maatschappij dat die hoekje om is. Misschien hebt u gelijk, maar hij is vermoord. En het is mijn taak, de moord, erop op te spoelen. Wanneer hebt u hem voor het laatst gezien? Um, nee. nee. Nee, dat weet ik niet meer precies.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 En wat nou dat bezoek bij mevrouw Guillaume betreft. Ze heeft me verteld dat u haar eruit wordt laten zetten als die achterstallige huur niet wordt betaald. Ja, ja. Ja, zoiets zal ik wel gezegd hebben. Maar meneer Rova, u kunt een gezin met drie kleine kinderen toch niet midden in de winterzomer op straat zetten. Ach, bij zulke lui. Zijn alle middelen goed genoeg om je geld binnen te krijgen? Precies. Ze hebben altijd weer een andere uitvlucht om de huur in die zak te kunnen houden. Als u eens wist wat de moeite ik heb om die kwitansystemen. Denk maar niet dat het lekkere jongens zijn, hoor. Die cementarbeiders. Hoeveel huurders hebt u, meneer Troeven? Rond de vijftig. Ik heb een stuk of wat panden. 50, woon u? Met een huur van 100 francs per maand. Hm? Dan bezorgen die cementarbeiders u toch een aardig inkomentje. Nou, Denk dat maar niet. Er is tegenwoordig geen siniqueur om huisbaar te zijn. Onderhoud, belasting, reparaties. Ja, ja, begrijp het. Wat denkt u van die moord op die jongen, meneer Troeven? Hm? Nou.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 Zij was geen haar beter dan hij. Meneer Trouwijn, als de moordenaar van Guillon voor de rechtbank komt, dan zult u waarschijnlijk worden opgeroepen om te getuigen. De president zal u dan vragen om te spreken zonder haat of vrees, zonder haat. Vergeet u dat vooral. Oh, ik ben zo objectief als het kan. Ik wil alleen maar zeggen dat die mensen geen leuk leven hadden. Dat heeft die Jacques ook heel goed begrepen.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 Ik merk dat u erg goed op de hoogte bent met het doen en laten van uw huurders, meneer Droevena. Mm -hmm. Heb je altijd in deze trek gewoond? Nee, nee, ik ben Parijseraar. Ik ben hier een jaar of tien jaar geleden komen wonen. Om gezondheidsreden. Mm -hmm. ja, ja. De dokters trokken erop aan dat ik naar buiten zou gaan. Maar mijn privéleven is voor uw onderzoek van geen enkel belang, inspecteur. Ach, je kunt nooit weten. Zegt u maar. Mm, Maak een sandwich. Worst, gehakt, patee. Um. Uh, worst. Met boter? Mm, graag. Eén één worst met boter voor de inspecteur. Komt eraan. Zo. U kent mij. <laughs> nee, ik dacht dat zomaar. Ja, in mijn vak moet je een beetje psycholoog zijn, hè. Die arme koeien toch. Er een goede klanten zijn geweest. Net als de andere. Ach, weet u, eh, als een mens krijg je dorst. Eh. Ja, ja, ja. Is, die, uh, is die zaterdagavond nog hier geweest? Ja, ja. heeft ook nog even aan de toonbank gestaan. Ik heb nog wel gepraat. Maar niet lang, want op zaterdag is het hier druk. Dan, uh, dan moet ik op de zaak letten. Ja, ja, ja. Waar heb je over gesproken? Nou, hij zei dat moeilijkheden had met zijn huisbaas... We proberen zelfs nog wat te lenen. Een sandwich voor de inspecteur. Ah, ja. En herinnert u zich nog? Misschien. Hoe laat hij is weggegaan? Moet even kijken. Nee, nee, dat weet ik niet. Het was zo vol. Je begrijpt uh, hè? Ja, ja. Maar uh, vraag u het eens dus aan uh, Velako? Hé, hey, Velaco. Ja, daar ben ik. Kom eens even we hier. Wie is dat? Nou, een van zijn kameraden. We zaten samen aan dat tafeltje, die hoek daargens. Misschien weet hij het nog. Ja? Wat is dat? De inspecteur hier, die wil je wat vragen. Over een Ja, kunt u mij misschien zeggen hoe laat hij hier zat te gaan? Het is weggegaan. Wat, nee. Daar heb ik niet op gelet. Wat zal ik zeggen? Er is was altijd zo. Hij gaat van het ene tafeltje naar het andere. Wat is eens te herinneren. Het is belangrijk. Ja, ik zou u graag willen helpen, maar... Eerder eh... is weggegaan dan ik. Zal de baas hier opmaten dan? Ja, zeg maar, waar is dat je een flink stukken je graag had? <laughs> ik heb hier nog uit moeten gooien. Omsluitings <laughs> Ja. Nou, uh, heeft u me niet meer nodig, inspecteur? Ik moet die tafels nog met die. Nee, dat uh, gaat uh, u gangen. Goed u ja. Kent u uh, goed, meneer Villaco? Ja, dat zou ik denken. We hebben lang met elkaar gewerkt. Op de cementfabriek? Ja. Ik stond aan de machines, daar heb ik hem leren kennen. Dat was nog voor het ongeluk. Wat drinkt u? Een beaujolais? Verslaafd, twee beaujolais. De camera? Natuurlijk. Ik ga de zitten, meneer Philippe. Dank u. Alsjeblieft. Nou, ja, op uw gezondheid. Op gezondheid. zo, dus u, u hebt hem goed gekend. wat denkt u dan wel van die moord? jij, ja, inspecteur, ik begrijp er niks van. ja, vreemd was die wel, dat geef ik toe.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 Kion was hem zes maanden uurschouder. Toen hij had getrekt om op straat te zetten. Oh ja? Ja. Weet ja. hij mij niks van gezegd? Hé, we willen het al lang? Nee, kom. Ik moet er vandoor. Anders kom ik te laat ja. op de fabriek. Gaat u gang. En dank voor de Beaujolais. Ja, Graag nou. gedaan. Tot ziens. Dus. Tot ziens. Hé, hey, Belagot. we vergeet iets. Die hè? Nou, wat is daarmee? Nou, je hebt nog niet betaald. Dat loopt niet weg. Volgende maand. Schrijf maar op. Nee, niks opschrijven. Twee maanden niet betaald is met te veel. Dan moet je toch in gemak houden. Je hebt toch nooit een cent om in de kort gekomen of wel soms. Nou, daarom juist. Je moet geen verkeerde dingen aanwinnen. Nee, daar pas ik wel voor op. Als je je rekening betaalt, betaal dan tenminste die wijn. Ach man, hier dan. Pak maar dan. Doe zo. Zo, zo. je bij wind kwijt. Ja, zoals alle stamgesten, ik schrijf over het ze denken. En het eind van de maand betalen ze. Er is geen risico, want ze werken allemaal in de cementpubliek. Die krediet is goed voor de omzet. Op die manier letten ze minder op wat ze vertegen. Ja, dat zijn zaken. Die Guillaume, had die ook zo'n maandrekening? Ja, natuurlijk. liep die hoog op? Nou, dat verschilde van maand tot maand, hè. Vorige maand was het, uh, kijk, 150 vlak. 150 vlak? Ja. Hij uh, kwam hier iedere dag, hè. En ik kon heel bedankt. En dan nog de sigaretten. Gelukkig had hij me net betaald. En wat er nu gebeurd is bij hem. WO. En dit keer had hij niet eens aanmerkingen op de rekening. Daar bocht er niet bij. Waarom? Had hij anders altijd wel wat te zeggen, hoor? Nou ja, u weet wel, met dubbel schrijven, fout optellen, te veel rekenen wij ik al niet naar mijn kop heb gekregen. En daar was natuurlijk nooit iets van waar? Ja, nee, natuurlijk niet. Als ik zulke trucjes eruit halen, dan kon ik de tent wel sluiten. Trouwens, hij was de enige die altijd wat de kanker had. En dat had hij alleen om een paar dagen later te kunnen betalen. En ik had hem al eens gezegd dat ik hem niet meer zo poffen als hij zo aan me doorging. Ja, ik weet wel van de doodje niks nog goeds, maar. Ja, ik, ik hou nu helemaal niet van oneerlijke mensen. hè? Oneerlijk? Omdat hij beweerde dat u een bestal? Precies. Hé, hey, Monsoon, heb je die televisie waar je gezien? Dat kreik, dat doet het weer eens niet. Nou, wacht maar even, ik maak het we zo in Excuseer, Dus Ja, is mee gaan de de gaan, de natuurlijk. De ja. Inspecteur? Mm hm Wat de baas daarnet zei, dat is niet waar. Wat heb ik Ja. Hij was niet toen heerlijk.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 Toen ik hier pas was vorig jaar, toen heeft hij me eens op een zondag uitgenodigd. Oh, ik zag wel dat zijn vrouw daar niks van moest hebben. Daarom ben ik er niet meer naartoe gegaan. Hij heeft zelfs ruzie gehad met zijn stiefzoon over mij, geloof ik. Is dat zo, Ja. Hij had een hekel aan een nieuw. Ben de inspecteur niet als ik kom. We je liever met je klanten. Zal ik niet, ik heb nog een sandwich besteld, dat is alles. Rustig, rustig, rustig. Is dat geval, weer rustig boter. Uh, ja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 en toen niet je de deur uit. Dat was dus om acht uur. Hé, hey, zo! Hij doet het gewoon niet. Nee, nou, kom maar aan, hoor. Ach, ach, ze hebben ook altijd wet, hè. Excuseer, doe me mm -hmm. nog even. Hè. Ja, ja. Hier is uw sandwich, inspecteur. Ja, dankjewel. En heb je gehoord wat uh, de baas er net Ja. Ja, dat is waar,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 Alsof hij voelde dat er iets ging gebeuren. Was dat een groot bedrag? Nogal. 200 vrouw. Denkt u dat die gevonden wordt, inspecteur? Die vent die het gedaan heeft. Natuurlijk. En u het is mijn Komt u hier bij de kachel zitten. Heb ik het niet erg koud gehad? Van ja, van mee? Uh, ja, ja. Als het zo blijft, zal het vanavond nog wat worden. Wilt u koffie? Dat is nog. Ja, graag er wat met. Zo. Zo, alsjeblieft. Ja, blijf. Hebt u mevrouw Guillaume nog gesproken? Ja. Ja, dat stak ik.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 Ze moet vanmiddag hier zijn verlof pas laten afstempelen. Ja, maar die moeder. Denk je nou werkelijk dat zij. Ik weet het niet. Heb het al al hm? Dat heb ik zelf zoveel gezegd. is geen gemakkelijk leven. Nee. Dan kun je jarenlang iets verdragen. En op een dag dan, zonder dat je precies weet waarom. Dan komt het meestal tot een uitbarsting. Ja. Maar ja, je man vermoorden zeg. Kent u hier een zekere droevijn? Die huisjesmelken? Ja. Ja, die vent bijvoorbeeld hier. Nou, u bent niet delen. Iedereen heeft hier de pest aan hem. Hij bezit ongeveer de helft van de huizen hier. Hij is de huisbaas van bijna alle cementarbeiders. Ja, wat de huur aangaat. Hij is niet makkelijk. Geeft zich geen cent cadeau. Ja, toch is hij zo rijk als kruisjes. Dat verbaast me niks. Zo. So.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 Maar zolang hij zich daar niet laat arresteren, ja, zie je het maar door de vingers. Hmm. Zeg, wacht meester, als Guillon. Hmm. zaterdagavond was gaan vertellen dat hij de huur niet kon betalen. Nog niet kon betalen, wil ik zeggen. Hoe zou hij dan volgens u hebben gereageerd? Ja, dat zou hij niet leuk gevonden hebben. Ja, maar zo werk ik hem Hallo, is er iemand? Mag ik even instrukteur? Ja, zeker. Oh, ben jij een Moment. Het is de zoon van mevrouw Guillaume. Nou, dat komt er mooi uit. Zal ik wil hem graag eens even spreken. Mm, ik hou wel vast voor u. Maar die... die Dauvin. Mm. Denkt u dat Guillaume nog naar hem toe is gegaan? Hij zegt zelf van niet, maar... Ik weet alleen dat Guillaume regelrecht van huis naar de groeg is gegaan. Dan is hij dan tot acht uur gebleven. Maar wat heeft hij daarna gedaan? Is hij bij de Auvin geweest? Of, of ergens anders Ik weet het niet, he. Ik ben zelf niet zeker of hij daar wel op dat terrein is vermoord. Denkt u dat de Ouvan die tik heeft kunnen geven? Oh, hij is driftig. Ja, driftige mensen kunnen soms heel gek reageren. Als Kion weer uitstel heeft gevraagd. Ja, ja natuurlijk. Ja. ja, ik zou hem toch nog wel eens nader... Aan de tand willen voelen. Kunt u hem hier laten komen? Ik stuur meteen iemand op af. Ja, dat is goed. Ja, en dan wil ik nog graag even met die zoon van Maragion praten. Ja. Hé, hey Jack. Kom eens binnen. Hé. Hé, hey? ja, jij. Dank je wel, Meester. Nou, ja, kom op, verder. Gaat u zitten. Ik ben inspecteur Koer. Ja, Hier, mijn verlofpas. Die zal de wachtmeester straks wel afstempelen. Ja. Jij weet natuurlijk wat je stiefvader is komen? Ja, licht. Daarvoor heb ik nog verlof gekregen. Mijn moeder heeft mijn telegram gestuurd. Hoe oud ben je? 19. 19 jaar, Een nou ook al vooral.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 Mijn moeder huilde. Ik vroeg wat er was. Eerst wilde ze het niet zeggen. Maar tenslotte kwam ik er toch achter. Ze had overal schulden. Nou, je stiefvader gaf er altijd een deel van zijn loon? Ja, 300 frank. En de huur wilde hij ook niet betalen. Mijn moeder was wel behulpig. Toen werd ik woedend en ik zei dat ik hem wel eens de waarheid zou zeggen. En dat ik, zou, dat ik hem zou dwingen haar de rest van zijn loon te geven. En toen ben je naar het café gegaan? Ja. Maar je vond hem op dat verlaten bouwterrein? ja.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 De formaliteiten zullen we straks wel in orde maken. Zeg, wachtmeester. Ja, Drouvin, ik zal de inspecteur zeggen dat u er bent. Zo. Dat is dat. Dat is wat? U hebt de dader, toch? Wie zegt dat? We hebben een verdachte, ja. Maar hebben we bewijzen? Nee. Nou dan. Neem me niet kwalijk, wachtmeester. Ja, natuurlijk niet, inspecteur.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 Dat is makkelijk na te gaan. Mijn dochter die werkt op de administratie. Van de zement, Ja, inspecteur. Wilt u dat nou ik er even bij? Alsjeblieft, doe het even. Hallo? Ja, geeft u mij 2132 de rechtspolitie. Qua. Hallo? Louisette. Ja, ik ben het.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 En dat is ook het bedrag dat hij verleden zaterdag heeft ontvangen. Geen uh, premie of iets anders extra's. Niets dus. Mooi, dank u. Ja, bedankt voor de moeite. Tot in ieder geval. Nou. Ik begin er steeds minder van te begrijpen. Wat is er aan de hand, inspecteur? Hij verdiende 600 frank per maand. Dan moeten dan nog de belasting en de sociale last af. Mm -hmm. Hij heeft 300 frank aan zijn vrouw gegeven. In de kroeg heeft hij een schuld van 150 frank betaald... en Pierret heeft hij daar 200 frank teruggegeven. Dat is samen al 650 frank. Dat is meer dan hij in handen kreeg. Ja, misschien. Misschien had hij nog wat over van de vorige maand. Nou, nee. oordelen naar wat ik van hem heb gehoord... lijkt me dat wel heel onwaarschijnlijk. Maar er is nog wat anders. Waarom heeft hij Pierret die dan niet omhoog terugbetaald... en niet Douvain die hem met maatregelen dreigde? Uh, Drouvin, is die hier eigenlijk al, die droeven? Ja, ja, ja, hij wacht in de gang, inspecteur. Roep hem even binnen. Hoe gauw ik met hem klaar ben, dat is beter. En uh, wilt u misschien in die tijd even de formaliteiten... ...voor de inhechtenisneming van Leymond in orde maken? Zeker, inspecteur. Troeven? Huh? Ja? Hier ben ik al. Mm -mm. Ja, bedankt, wachtmeester. Gaat u zitten...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 Zulke gebaren zijn ze van u niet gewend. Mm -hmm, dan kennen de mensen met wie u gesproken hebt me toch slecht. Nou oh ja, in elk geval. Dat is een gelukje hè, voor mevrouw Guillaume. U hoeft er alleen maar de schuldbekentenis terug te geven. Of beter nog, geeft u die maar aan mij. Dan breng ik hem wel aan haar. Schuldbekentenis? Ja. Welke schuldbekentenis? Die u de man op laten tekenen. Ik? <laughs> ik heb niemand iets laten tekenen. Oh, mevrouw Guillaume zegt anders dat u dat man een papier hebt laten tekenen. Ah, waanzin.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 Een hoger bedrag. Hm. Misschien heeft die... hij. Wacht, wacht, wacht eens even, wacht eens even, wacht even. Laat me nadenken. Zo. U hebt mij gewacht, wachten, inspecteur? Ja, ik wil nog eens even een praatje maken. Nou, u zult er wel koud gehad hebben hier op de trap. Nou, komt u maar binnen. Ja. ja. Nee, ik uh, dacht uh, dat u mij misschien zou kunnen helpen. U was toch een vriend van Guillon? u uh, kende hem goed, hè? Ah, wat zal ik zeggen? Sinds we niet meer samenwerkten gingen we niet meer zoveel met elkaar om.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 Ja. Wat een prachtverzameling verzameling hengels. Ja, vissen, vissen is mijn hobby. Iedere zondag ga ik. Als het seizoen op is te tenminste. Hoe vist u dan? Met een, een vaste hengel of met een werphengel? Ah, ja, vaste hengel. Werphengel. De vlieg. Alles op zijn tijd. Oh ja. Nou ik voor mij, ik vis het liefst met een werphengel. Zit er hier veel vis? Ontzettend oh, veel. We zitten hier rondom in de plassen. Hm. Uh, het is hier, uh... Niet erg warm, hè? Nee, de verwarming doet het slecht. Maar voordat hij de oude droeven daar iets aan laat doen... Eh. Uh. Staat hier ook nog een kachel? Stookt hij die wel eens? Ja, als het te koud wordt, dan moet ik wel bijstoken. Schandaal, hè? Ja. Yeah. Uh, Vooral een huur. Uh. En dan met zo'n wat verwarming, uh, gelukkig vriest het op het ogenblik niet. Ik heb al de hele tijd niet meer gebruikt. Eh... Uh.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 Ja, ja het is het. Nou, misschien heeft iemand er wat geleend? Nee, nee, nee. Ik heb eerder de indruk dat hij het gestolen heeft. Gestolen? Ja. Nee, dat geloof ik niet. Dat was dan niks voor hem. En dat zou dan te bekend zeggen worden. Heeft iemand een aanklacht ingediend? Nee. Nou, wat ziet hij dan wel? Nee, maar dat zegt toch niks. De man die bestolen is, kan het heel gauw gemerkt hebben.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 Ja, natuurlijk, maar die moet dan toch gezien hebben. In het café hebben ze toch televisie. Uh, ja, wacht eens, nou herinner ik me weer. Uh, was dat niet na het journaal? Ah, ziet hij wel. Ja. ja, ik weet het alweer, de zalmvisserij, dat interesseert me juist zo geweldig. Ah ja, die hebben we hier niet, hè? Ja, daar heb ik naar gekeken. <that's tosses> dat is heel mooi. <tosses> dank u, meneer Velakko. Waarom dank u?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 U hebt niet betaald omdat u geen geld had. Dat was gegrapt door Guillaume, uw vriend, die naast u had gezeten. Met wie u had zitten praten. En die toen plotseling vroeger dat anders wegging. Alsof hij op de loop was voor iets of iemand. En een paar minuten later ging u die Guillaume achterna. En wat dan nog? Zelfs al was het waar, gedaan, is dat nog geen bewijs dat ik hem vermoorde. Maar die verdenking is steekhoudend. Daar kan ik u laten arresteren.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 Dat u in lange tijd de kachel niet meer had gebrand, hè? Toen ik hem straks open deed, toen u stond te wassen... zag ik het op as. As die nog niet zo oud is. Het politielap zal het gemakkelijk kunnen analyseren. Laat die pook los! Ja. Ja. Nu Daar had je bijna...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 Henriette Guillon, Lies de Wint. Jacques Lémon, Frans Fasse. Pierre Drouvin, Willy Rausch. René Villaco, Jan Werchter. Pierrette Gemen, Gerry Mantel. Paul Monceau, Tony Folletta. Inspecteur Tayancourt, Jan Borges. En wachtmeester van de gendarmerie, Frans Coxhoorn.